Jennifer Okelloen met het NOS journaal. De veelbesproken motie van wantrouwen tegen NSC-partijvoorzitter Kilian Wawu wordt niet in stemming gebracht op het congres van de partij. De indieners noemen het beleid van Wawu te en te veel top-down. Hoewel het bestuur na het partijcongres al plaats zou maken voor een nieuw bestuur, vonden de leden dat Wawu onmiddellijk zou moeten aftreden. In een reactie op de motie bood Wawu zijn excuses aan... voor wat er de afgelopen maanden is misgegaan. En na die verontschuldigingen trokken de indieners de motie in. Het Israëlische leger breidt het grondoffensief in Gaza uit. Het leger heeft een zogenoemde humanitaire zone ingesteld... ten westen van de stad Ghan Yunis en heeft inwoners van Gazastad opgeroepen om naar dat gebied te evacueren... om zo de militaire activiteiten in Gazastad te kunnen uitbreiden... Het toegewezen gebied zou volgens Israël onder meer veldhospitalen, waterleidingen en voedselvoorraden bevatten. Toch is het gebied niet veilig omdat Israël overal aanvallen uitvoert. De Australische deelstaat Victoria looft een miljoen dollar uit voor de gouden tip die leidt naar de arrestatie van een voortvluchtige moordenaar. Dat is omgerekend ruim een half miljoen euro, zo'n recordbedrag. De man schoot vorige week twee politiemannen dood die bij hem langs gingen met een huiszoekingsbevel. Een derde agent raakte gewond. De schutter vluchtte daarna de wildernis in. In Duitsland zijn twee leden van de vrijwillige brandweer veroordeeld tot ruim drie jaar cel voor brandstichting. De mannen van 40 en 27 hebben bekend dat ze zelf branden aanstaken om die daarna met de brandweer te kunnen blussen. Twee medeverdachten van 19 en 17 kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf. De mannen staken onder meer grote aantallen hooibalen in brand. Later werd er ook brand gesticht in een leegstaand restaurant. En daarbij werden voor honderdduizenden euro's aan schade aangericht. Het weer, veel zon en weinig wind. Het wordt 22 graden langs de kust tot 25 in de rest van het land. Morgen ook flink wat zon en nog wat warmer. 25 tot lokaal 30 graden.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 A savage, who would have thought it turned me to a savage. When Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van tien tot twaalf uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM.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 Ja, okay. maar nu uh, ja, HDMZ van het ja. museum weer dus Zij hoefde ja. alleen maar de straat door en dan was ze er alweer. Was je ja. weer op ja. werk. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. ja. Niet te ja. ver. enig enig. Ja. Enig. ja. Ja, maar wel leuk om dat allemaal uit te zoeken natuurlijk. Ja, het is verslavend. Ja. Is voor mij is het verslavend. Ik vind het zo leuk. Ja, archiefwerk ja. is sowieso verslavend. Ja, en Dom. jij komt natuurlijk uit een familie. Jouw vader was makelaar hier in ja. Antwoord. Ja. En je komt... ja, dat, dat, Het is een beetje een vervolg op wat, wat, wat, wat uit, jou, deed. uit ja. jouw familie. Hè? Ja, zeker. Want mij, dat is ook, ik heb echt heel veel informatie uit het archief van mijn vader gehaald. Okay. Want die maakte eigenlijk per staat...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 Ongetwijfeld. ja, het is moet, helemaal van hout, he. het, ja, het Moet echt, ja, elk jaar ja, schilderen, ja. denk ik. Ja. Ja. Maar dat is zo'n pand waarvan ik zeg, van, dat is dat, uh, dat, toen kwam eigenlijk net die winkelcultuur op, mm -hmm. en dan uh, daar heeft de allereerste, dat was voordat het een sigarenboer was, dat, uh, heeft daar een bakkerij gezeten. Oké. Okay. We hadden zoveel bakkerijen in ja. Zand. Het is ja. ongelooflijk. Heel veel bakkerijen hebben hier gezeten. Heel veel. In, ja. ja. Dus dat, uh, maar ik zie <laughs> ook een tea room. Denk ik. Uh, ja. de helemaal aan boven. Nou, maar dat ja. was toch ook Hotel Driehuis. Of zat hij nee, dan nou, weer meer nee, nee, naar, ja, naar boven? Ik heb me oh, zat hier. bezig gehouden tot de pand... Ja, ik zie het nu. Uh, van, ja, tot het afgebroken ja. werd, zeg maar, ja. bij de Burenweg. Um, daarboven heb ik nog niet uh, onderzocht. Uh, want daar is natuurlijk helemaal niks meer van over. Nee. nee. En um, ja, die tearoom, ja, dat, uh, die zat inderdaad... Daar, daar heeft vroeger Café Oomstee uh, ook gegeten ja. daarnaast.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 Uh, want er is zo met foto's hotel, erbij. Met foto's erbij. Ja. En ook van vroeger en nu. Nou, als dat je bestieke... dat gaat doen, dan ben ik erbij. <laughs> ja, echt. Want ik nee, hou ja. ervan. Ja. Helemaal goed. Ja. Heel, Heel goed. interessant. En, uh, Absoluut. Ik volgende hoop, week dus. Volgende week? Vanaf 11 ja. uur zie ik ja. op zaterdag. En vanaf 12 ja, uur, uur op uh, zondag. Ja, 11 uur is de opening in ieder geval um, uh, in het raadhuis. En uh, zondag is daar ook een mooie. Wat kost het? Uh, niks. Nou. Nee, het is uh, graas toegankelijk. Open hè? air. Ja. Open air, uh, Open air. Ja. Ja. En 13 ja. en 14 ja. september. Van 11 tot 5. Ja. Nou, jongens, ja, ik zou zeggen. Weer wat te doen. Ja, we, we, we, never a dull moment is no. Zandvoort. loop de route niet. Ja. Haal de folder op en loop de route. Nou, mag ik je heel hartelijk danken voor je uitleg. En, en uh, nou ja, in ieder geval voor je inzet wat, uh, wat dit betreft. Want het is hartstikke interessant natuurlijk voor elke Zandvoorter. Ja. En ook, ook. Uh, voor mensen die Zandvoort beter wil, willen leren kennen. Ja, ja, ja. ja absoluut. Ja. Oké, okay. ja. nou, goed. top. Hartstikke goed. Dank We je. gaan muziek... Uh... I really.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 Want daar had je een stembiljet. En die moest je omdraaien. Oh, sorry. Die moest je omdraaien. Om bij politieke partij 37 te komen. Mm -hmm. Dat plat, dat zet je in die mal. De plaat gaat naar beneden toe. er zitten allemaal kleine gaatjes. En boven heb je de nummertjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat moet je maar voelen. Je shit.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 We leren ermee leven. Het mm -hmm. wint niet. Je accepteert het niet. Nee. Maar we leren ermee leven. Ja. En we proberen nog zoveel mogelijk uh, eruit te halen wat je eruit kan halen. Wat ja. ja. vind je het moeilijkste? Ja, je kan niet meer alleen de deur uit. Ja. Dus je bent Is heel onver... blij met Henk. Sorry. He, je bent heel blij met Henk als begeleider. En, ja, nou ja, zo heb ik er meerdere. Maar je ja. kan niet uh, lopend alleen de deur uit. Nee. Want er zijn.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 Ik vind het wel goed dat je zoveel doet. Ja, even heet. over dat zwemmen, want hoe doe je dat dan? Nou, Wij langs, zouden het dus moeten ervaren. Gewoon langs het rondje zwemmen. Ja? Ja. Maar ja, je ziet natuurlijk geen uh, tegenliggers aankomen. Uh, ik zwem bij Nieuw Ja. En waar ik zwem, moet iedereen daaruit blijven. <lacht> want dat is, want dat, is mijn, ja. dat is mijn... Ja. Anders kan je geen vaart maken. Want ja, het is toch het nogal... niet zoveel vaart te maken, hoor. Kijk, want...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 Kijk, ik heb gerefluideerd op het Lowwerf in Apeldoorn, acht maanden. En daar leerden ze je alles eigenlijk weer opnieuw. Hoe je opnieuw moet leren lopen. Wat voor mogelijkheden zijn om weer verder door het leven te gaan. En na die acht maanden ben je uitgerevalideerd. Maar, maar zijn... jij bent niet altijd blind geweest? Nee, ik ben pas elf jaar blind. Oh. Ik heb tot mijn 55ste kunnen zien. Ach. Ja. Dus ben... is dat een voor of een nadeel?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 Uh, ze even naar de lift begeleid, zodat ze boven kunnen komen en ja, super. Wat goed. Al, helemaal deelnemen aan, ja. het, uh, aan het evenement. Dus helemaal goed. Er is welwillendheid om het toegankelijk te maken. Ja, en, zo is en het. dat is mooi. Ja. De inloop is vanaf één uur en uh, de aanvang is uh, half twee. En de bibliotheek is natuurlijk in de blauwe trim in ja. Zandvoort. Ja. Ja. Uh, en die is op donderdag gesloten, vandaar uh -huh. dat wij de mogelijkheid hebben om ja. dan een evenement te organiseren. Oké, okay. donderdag 11 september. Ja. Dan is het voor iedereen duidelijk en het is gratis. Ja, we hopen dat er veel mensen komen. We en hopen ook het ook. Zo mogelijk van de gemeente dat ze meemaken Precies, het Juist. Ja. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp wat u bedoelt. <lacht> nou, bedankt hoor ja, voor jullie komst. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Oké, okay, Henk. En uh, voor de verkiezingen komen jullie ja. weer. Ja. Kom je het ja. even vertellen, Loek? Ja, dat is prima. Hartstikke fijn. Nou, Heel veel sterkte en uh, maakt er een uh, mooie... Het is in ieder geval topweer. Dus, uh, helemaal... Lekker om oh. buiten te zijn. We gaan een uh, heel fijn weekend tegemoet. Oké, okay, dank, okay. dank jullie wel. Oké, okay, dank, dank je wel. Dankjewel. Nina Simon met feeling good. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.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 Peace when day is done, that's what I mean, and this old world is a new world.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 En er doen dit jaar uh, meer dan 100 uh, kunstenaars uh, mee in oktober. Zo, dat is, een, uh, dat is niet gering. Dat is een hele leuke diverse groep. Hoe, hoe, hoe heb je dat allemaal bij elkaar gekregen? Ja, de, de deelnemers van, uh, van voorgaande jaren... Die, uh, dat is ongeveer uh, de helft uh, van, de, van die uh, kunstenaars. En uh, ook veel nieuwe en veel uh, jongere uh, deelnemers uh, dit jaar...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 uit het oosten van Nederland. Ik weet niet precies alle uh, woonplaatsen. Maar uh, ja, die, uh, die groei die is uh, ook uh, zeker uh, met de kunstenaars buiten het uh, dorp te vinden. En hoe is bepaald eigenlijk wie er op de panelen komt voor de boulevard? Um, ik mocht het coördineren, uh, de buitententoonstelling. En uh, we hebben gezegd van nou, uh, doe een voorstel uh, als je mee wilt doen uh, op een paneel...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 Maar dat ja, dat en elke ruimte heeft weer zo zijn kansen en zijn mogelijkheden. Dat, uh, dat is wel een aandachtspunt. Dat uh, klopt. En het is allemaal gratis, hè? Ja, gratis uh, toegankelijk. Uh, ja, ja, dat op is Op dag en zondag van uh, 12 tot 5. Ja, Carina zit, niet, ja, te ja, ik zit lachen, niet te lachen. Zit hij te lachen als want, ik dat vraag? Ja, want bij de Open Monumentendagen is het gratis. Ja, het is ja gratis. Nou ja, voor hetzelfde. Ja, geldt, het is uh, goed, tuurlijk. Moet, ja. je, moet je een kaartje hebben?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 FM Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreden. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 12 uur. Gert